En we hebben vanavond twee gasten aan het begin van dit, als ik het wel geteld heb, tiende seizoen. Nou, dat heb jij goed geteld, want ik tel nooit. Oh, jij telt nooit, <lacht> maar ik vind het af en toe toch wel leuk om ja, te tellen. Ja, jij doet dat allemaal heel goed bij. Dus mm -hmm. het vind Tiende ik ook seizoen. Geweldig. Is jubileum. Is een beetje jubileum. Ja, wij zijn in uh, 1996 opnieuw gestart nadat we een aantal jaren slapende waren. We waren al in de jaren 90 bezig. Ja, ja, ja. Het is niet alleen gesloten, maar uh, goed, we zijn uh, Ik heb het beetje... een test even het werk neer. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. mm. Juist, uh, we hebben zoals altijd uh, gasten, twee gasten, namelijk Virginie S. Mes. Sorry. <lacht> Virginie <lacht> Mes. Voorzitter Steengoed ja. Golen. Met haar gaan we praten over de Open Monumentendag 2012. En we hebben Erik van Hest, recent aangetreden als redacteur Golen van het Brabants Dagblad. Uh, de grote vraag is hier, wie is de man die het imago van Goerle in Weidekring bepaalt? Uh, ja, dus uh, daar nou, hebben we jou, Erik, uitgenodigd. Dat is en mooie introductie? Ja, prachtig. Uh, het imago van Goerle in Weideomgeving. Uh, we hebben hier een uh, traditie, we beginnen altijd voordat we met onze onderwerpen die uh, bepaald zijn door onze gasten. We beginnen altijd eerst. Wat was er in het nieuws? Wat was er verder nog in het nieuws? Dat, dat uh, mag heel. Wat viel je op? Wat wil je nieuws. op in het nieuws? Goed, uh, Els, wil jij beginnen? Ja, ik heb wel een nieuwtje. En, uh, 15 september geeft het Gemengd Koor een heel mooi concert in de kapel. Het begint s'avonds om 8 uur. En uh, de entree is 7,50. Nou, ze stellen zich daar heel veel van voor, het koor. Dus, ik wou het even propageren dat daar veel mensen naartoe komen. Dus de 15e in de kapel, 7.50 entree en de aanvang is om 8 uur. Juist. En dan viel mij nog op in het nieuws, uh, in het, uh, aller, mijn lijfblad De Uitstraling. <laughs> Vind ik altijd leuk. Daar stond gisteren, nee zaterdag is weer Boer Zoekt Vrouw begonnen... En wat stond er in de uitstraling? Boer Frans in Goorl ja. zoekt ook een vrouw. Dat ja, viel mij ook op, ja. Is dat is toch leuk? Nee. Nee, nee. Nee, nee. Boer die doet, Frans zoekt even goed een vrouw. Een die doet dat ja. via, via, via de oh, Dat zouden we via de lokale omroep kunnen doen. Via de uitstraling. En leuk toch, hè? <laughs> ja, Zo'n leuk. leuke foto. Boer Frans zoekt vrouw. Oh ja. Nou, vond ik wel een opmerkelijk nieuwtje. En wist jij wel iemand? Nee ik, heb, nee, nee, nee, ik wist niemand. Mm -hmm. Ik heb het ook nog maar net gelezen. Ja, ja, ja. <laughs> Stond er maar net in, maar ik vond het wel leuk ja. dat dat zo mooi samenviel. We gaan op oh, je, zoek. Huh? We gaan op zoek voor hem. Ja, toch? zeker. Vanavond? Had jij het ook gelezen, Virginia? Ja, ik, ik, ik, dacht, ik vond het heel dapper. Ja, ik ook, ja. Ik denk, hier, om daar toch maar zomaar te gaan staan, ja. foto erbij, ja. en, uh, foto gewoon je kwetsbaar opstellen, ik, ja, vind ik dapper. Ja, Dat het ook. ja, niet zo heel dapper meer, want tegenwoordig mag alles in de media, ja, alles... Ja. ja, ik zou het zelf niet zo doen. Tenminste, op televisie met boezuchtvrouwen, maar... Maar je bent niet meer van de allerjongste generatie. Nee, denk ik niet, nee. Ik zit nog in de, in de jaren zestig, nog dit. Gevaarlijk. Hoi, hoi, hoi. Ja. Had dat nog niet gezegd. Nou, van mij mogen ze het weten hoor. Ze schatten me toch altijd jonger, dus ik weet ja, niet Ja, ja, ja, je hebt een ja, jonge ja. uitstraling. Ja. Over jouw uitstraling, uitstraling is gesproken. Jong. Over de uitstraling. Ja, ja. jonge dus uitstraling. Dus dat was van mij. Was dat jouw... Ja. Uh, uh, Erik, dan zie je meteen hoe dat hier gaat. Uh, ja. Vaak hebben we de knipsels van het Brabants Dagblad uh, bij me. ...waar we ons op baseren om, om te zeggen wat er in het nieuws was. Dat is onze voornaamste nieuwsbron natuurlijk. Uh, met ook een paar artikelen van jou erbij. Je hebt een groot, vrij groot artikel geschreven over uh, het einde van de En uh, Dat... Uh, uh, eens kijken, er wordt nog een delegatie gestuurd binnenkort die, die het gaat vertellen... Die, ...die officieel een einde gaat maken aan, ja. aan de, de stedenband. Dat heb ik begrepen, ja. Ja. Um, en doet dat jou huilen, Ben? Nou, ik ben eigenlijk uh, zo'n beetje... Ik ben het eens met, uh, met wat Ed van Hees hier allemaal zegt. Ik keek er wel van op dat hij zo, uh, uh, zo gelaten daarin staat. Ik had verwacht dat hij daar veel feller in zou zijn. Maar nou, nee, ik heb eigenlijk zo'n beetje hetzelfde gevoel... dat dat moest toch op een gegeven moment uh, eindigen. Dat, dat, dat, daar kun je niet uh, eindeloos mee doorgaan. Dus, dus dat... Uh, ja... ja. Uh, de stichting Goorlijk en gosk gaat uh, nog wel door. Zolang er nog wat in kas zit, uh, waarom niet? Er <laughs> kunnen nog jaarlijkse uh, films gedraaid worden, begin november. Uh, eventueel toch ook nog uh, wat uitwisselingen georganiseerd. Zolang uh, de kas en de contributie en alles uh, dat nog mogelijk maakt, zal het nog wel eventjes wat doorzudderen. Uh, ja... Thomashuis zijn de mensen een paar keer hier in onze kring geweest. Eindelijk gaat het nou van start. Hier een mooie grote foto waar de eerste bewoners op afgebeeld zijn. Ze popelen om naar het Thomashuis te mogen gaan. De brede school hebben we hier in Goldse kringen ook vaker besproken. Ja, Thomashuis ook, hè? Thomashuis ook. Ja. Brede school, dat moet professioneler. Heb jij geschreven, Erik van Hest, er is, een rapport, er is een rapport gekomen waarin staat dat het nog allemaal maar een beetje, beetje slordig eraan toe gaat. Het wordt niet goed gecoördineerd. Het is... Ja, nou, slordig, ik weet niet of dat het juiste woord is. Maar um, de wethouder zegt zelf ook van uh, het moet iets gestructureerder uh, gaan allemaal. En dat, uh, dat gaan ze ook uh, doen, neem ik aan. Dus, uh, ja, ja. Ja. Het is niet zo ongestructureerd dat ze zeggen eigenlijk moet het maar stoppen. Nee, nee, nee, nee, nee, absoluut niet. Nee. nee, voor zover ik begrepen heb, is het uh, gewoon puur een, uh, een rapport... ...wat weer iets meer richting geeft aan het, uh, aan het traject van uh, het, ja, uh, die, uh, het oprichten van die brede scholen. Dus, uh, mm -hmm. ja. ja, nou, dat was het. Oh, nee, nee, ik heb, uh, dat is vanuit een ander medium. Ik was aan het sappen en uh, kwam langs uh, SBS. Dat is niet mijn favoriete zender, maar goed, ik kwam er toch wel langs en ik bleef hangen. Want uh, daar uh, was iedereen wust. Uh, oh, hebben ja. jullie dat toevallig gezien? Mila Morero. Door een of ander halve garen werd ja. ze geïnterviewd. Ja, vorige maandag. Ja, ja. ja. Heb je dat gezien? Ik heb het ook gezien, ja. Nou, daar uh, ja. vertelde ze dat ze... Uh, ja, een moeilijk punt in haar leven was geweest dat ze uit de kast kwam als, als, uh, als lesbicienne homoseksueel, maar intussen had ze ontdekt dat ze bi was. Ja. Dat werd allemaal heel rustig allemaal verteld. Nou, rustig niet, ze zat er nogal wat kiechelijk bij en alles. Maar, uh, ja. Dat, ja dat, dat lag aan de interviewer, denk ik. Ja, dat zal wel. Want dat is een personage. Dat is niet een, uh, een echte persoonlijkheid. Nee. Dat is een gespeeld personage. Oh, dat is een gespeeld personage. Ja, dat is Martin Morero uit Goeise Vrouwen. Oh, maar dat, oh, nee, dat, nee, heb dat ken jij ik helemaal niet. <laughs> oh ja, die hebben een nieuw programma. Hè? Ja, en die nee. zijn nou à la Villa Felderhof in de Villa Morero oh. gedoken. Hij met zijn moeder of zijn tante, zijn moeder of zijn tante, ja, zijn of zijn tante, tante. Zijn tante in, in die serie dus, oh, hè? En die oh, spelen dus die twee karakters. Oh, oh. En, en ja, dat is ik zeker zij ook zwaar aan Theo vermoeiend. Van Koch, zo zoals die uh, zich uh, zo ja, manifesteren. Ja. Is dat, ja, is dat hij, het spel? hij is heel erg outgoing. ja Maar daarom lag iedereen uh, dus constant in een deuk. Want ja, dat is gewoon zijn manier van... Uh. Oh, oh dan zal ik ook eens kijken. Vanavond weer. Oh, ja, maar nou zitten we hier. Oh, <laughs> half, ne half negen. Ja, dan zit no. ik nog hier. Goed, goed. Okay. Dat zijn uh, wel uh, de nieuwtjes. En ja. dan uh, gaan we met jou verder, uh, Virginie. Over uh, monumenten, monumentendag. op monumentendag. Ik heb ook een nieuwtje. Heb ik een nieuwtje? Ja, oh, jullie Dat mogen meedoen, natuurlijk. Oh, Doe mee. Ja, ja, ja. Ja, wat is nou nieuwtje? ja, een nieuwtje. Uh, uh, laat ik zo zeggen wat me opviel. Um, waarom? Omdat ik word vaak gezien als roodharige. Ik weet niet waarom, want ik vind het zelf niet. Maar er is blijkbaar het weekend een roodharige weekend geweest in Breda. Geweest Breda. In Breda. En uh, ja, daar zijn toch 4.000 à 5.000 uh, roodharigen op afgekomen. Dat vond ik eigenlijk wel grappig. En die hebben een wereldrecord uh, <laughs> in het Guinness Book of Records... ...van het meest aantal roodharigen op één plek. En ze moesten blijkbaar tussen dranghekken 10 minuten stilstaan. Ja. Jij uh, stond in Brabant ja. dag, maar ja, ja, daar ja. heb ik het natuurlijk aan. Ja. Oh, je bent er geweest? Nee nee, oh. nee, nee, nee, nee, nee. Maar ze hadden jou niet uitgenodigd. Uh, nee, maar, uh, nee, maar ik vind mij ook je, geen roodhaarigen. Het dus, uh, roodhaarig. is je natuurlijke kleur, hè? Nou, een beetje... Ja beetje van mezelf. Maar vroeger nee. was jij volgens mij een beetje roodharig. Dat weet ik nu, niet, hè? maar ik word er vaak op aangesproken, terwijl ik zelf dat niet vind. Maar nee, okay. nou helemaal niet, nee. Dus, uh, het, maar ik vond het wel een leuk bericht. Ja, ja. een roodharige weekend. Het ja, ja. is alle verkiezingsretoriek. Uh, ja. nou. Erik, ja, jij zit allemaal helemaal in het nieuws, dus jij moet wel iets nieuws hebben. <laughs> nou, ik heb toch wel het, het, het, het idee dat het echte nieuws nog een beetje op gang moet komen. Na, zo na de vakantie, hè, met de gemeenteraden. De gemeenteraden, ja, Eerst de, de zeker. gemeenteraden ja. moeten ja. nog beginnen en zo. Maar um, ja, uh, de afgelopen week was ik op bezoek bij uh, spottheaters uh, hier in Goorlen. En uh, ik, ja, ik heb toch wel met bewondering staan kijken hoe ze dat aanpakken daar. Dus uh, het is geen nieuws, maar dat wilde ik toch wel eventjes uh, kwijt, dat het, uh, hoe ze dat daar doen met zoveel inzet en zoveel uh, enthousiasme sprak me wel aan. Dat is voor en... jullie op het uh, terrein ja. hè van de ja. zo ja. aanstaande vrijdag ja. zaterdag. Ik heb vandaag kaartjes gekocht voor uh, het temmen van de fakes hè. Ja. Ja. Ja. Twee weekenden ja. denk ik. Twee hè? weekenden. Ja, maar ja. ja. wel. Ja. En ik wilde dan ook graag zeggen dat de mensen die er omheen wonen. Dat die even een beetje door de vingers moeten zien als er uh, wat geluidsoverlast is. Want uh, ja. ik begreep dat er wat klachten waren. Dat vind ik altijd een beetje flauw om, uh, om zo'n... vind ik super flauw. zo'n zo evenement waar toch heel veel mensen plezier ja, van hebben. Is, uh... Waar mensen met zoveel enthousiasme aan werken. En het duurt ook ja. niet s'nachts hè? Nee, dat precies. Door, uh... Dus, uh... Maar is daar een theater uh, gemaakt? Is daar een tribune gemaakt? Ja. Uh, ja. ja. ja ze zijn daar... Op de binnenplaats? Uh... Ja. Ja, mm -hmm. ja. Ze hebben wel enige aanpassingen gedaan om het geluid uh, van de wijk af te laten ja. Uh, gaan. Maar, um, ja, dat ja. hangt natuurlijk ook een beetje van de wind af. Hè? Ja, de dat, ja, dat speelt mee. Ja, ja, ja. Maar, nou, dan uh, maak maar eens even goed reclame. Dat is mooi. De getemde fakes. Of nee, het temmen van de fakes. Hè? Het temmen van de fakes. Ja, van Shakespeare. Ja. Ja. Schijnbaar, ik had er nooit van gehoord. Ja, dat moet ik eerlijk zeggen. Ik had er ja, nooit is... gehoord van Spot. Is dat een bestaande, een bestaande club? Is dus een ja. nieuwe naam voor... Uh, ik moet het nou goed zeggen... Het volkstoneel. Het volkstoneel. Ja, ja. Oh. ja. Die dat is hebben, een nieuwe naam. Ja. Die hebben vijf jaar geleden een, eigenlijk een soort doorstart gemaakt uh, onder de naam Spot. En waar dat dan voor staat, dat, moet ik even, <laughs> dat ben ik even kwijt. Maar, stichting. Stichting. Uh, ja, zoiets. Maar, oh, het is een uh, afkortingswoord. Denk ik. Ja ja. Wel, ja, ja. Denk ja, ja. Of ze zeggen Spotlight. Hè. Ja, afkorting. Oh, zo, maar dat is ja. leuk. Dus het is ja. vrijdag. Jij hebt kaartjes gekocht voor, ja, vrijdag. voor vrijdag, vrijdagavond. vrijdagavond. 8 uur. Dus ik geloof half negen. Hè? Half negen. Allemaal naar de getemde. Ja, zo is de oorspronkelijke titel, maar hier heet het, het, temmen, van het temmen van de Fakes. Het temmen van de Fakes. Ja, hm. uh, mooi. Dat was een mooi nieuwtje. Fijn dat je het uh, gememoreerd hebt, want uh, anders waren wij het misschien ook uh, vergeten ook. Nu gaan we naar uh, ons onderwerp. Virginie, het uh, Open Monumentendag. De Open Monumenten weekend. Dag, wat is het? Dag, het weekend. Is, uh... Het is een weekend tegenwoordig. Hè? Mm -hmm. En uh, als deelnemer mag je kiezen uit zaterdag, zondag of zaterdag en zondag. En wij doen zelfs dubbele. Wij doen het weekend zelf en het weekend erop. Oh, ook okay, twee ja. weekenden. Dus twee weekenden, ja. Dus als jij s'avonds bij uh, de Voedsel hebt gezeten, ben. dan ga je de volgende ochtend naar de Maria Boodschap. Dus ja, om, ja. ja, al... om half elf? Hè? Ja, zaterdag ja, om half elf. Dat is dan ook weer bijzonder dat, dat de Maria Boodschap daarvoor open gaat. Ja. Ja, dat is zeker bijzonder. Bij, die, waar, die, waar moest je daarvoor aankloppen? Uh, nou, we zijn begonnen bij Pistool van Zutphen. En uh, uiteindelijk uh, heb ik ook nog gesproken met pastoor Miltenburg van uh, de Prochje Tilburg-Zuid. Deke pastoor. Want die is natuurlijk uh, degene die de scepter zwaait nu. Is dat en, uh, het opperhoofd? Ja, dat ja, is echt het, ja. Was het opperhoofd. Ja. Ja. En het is echt een opperhoofd. Nou ja, uh, ja hij heeft natuurlijk zijn Prochje bestuur. Ieder doet daarin iets. En, hmm. uh, dus ik heb het met een van de leden van het bestuur verder uh, doorgesproken en dat was oké. Okay. Ja. Ja, nou prachtig. Dat was niet, helemaal niet zo moeilijk. Nee. Nee, oh ja. En nee. kan je er ook makkelijk in, want ik las dat er ook nog een expositie ja. is. En... Ja, wij zijn nu aan het opbouwen. We zijn vandaag begonnen. Uh, zodat we zaterdagochtend uh, klaar zijn. Want ja, in principe komt heel de kerk vol te staan. Ja. Dus dat ja. is een mooie oppervlakte. Uh, waarmee? Wat wordt daar getoond? Uh, we hebben drie exposities. En uh, Eentje heet um, In de Ban van de Boom. En dat is de lokale invulling van het landelijke thema Groen van Toen. Dus dan wordt er ingezoomd op ja, bijzondere bomen in Goorlen. Uh, en we hebben een expositie uh, struinen door de straten van Goorlen en Riel. Mm -hmm. En uh, ja, dan ga je echt terug in de tijd en je loopt door, ja het is een foto expositie, je loopt dus echt door straten. Ja. Van Goorlen, en van, Riel. van Goorlen en Van Riel. En waar, daar hangen ook de monumenten tussen, zoals ze nu gefotografeerd mm -hmm. zijn. En de derde expositie, dat is een uh, primeur. Want die hebben wij voor het eerst van het Nederlands Centrum van Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed, heet dat tegenwoordig. En um, die gaat over klein religieus erfgoed. En dat, en dat is een gast... Ineke Stroeker. Ja, dat is Ineke Stroeker en dat is een gastexpositie. Dus die komen dat bij ons uh, plaatsen. En is bij ons in Goorlen voor het eerst te zien. Oh, nou, even ja, inzoomen even. op uh, al die drie. Eerst die bomen. Hè? Uh, ja. Ja, ja, dat is toch wel heel bijzonder, hè? Dat je, dat je de aandacht vraagt voor, voor bomen. Ja, nou, toen wij maanden geleden begonnen met uh, het ontwikkelen van de, de programma's, hè, voor de activiteiten, toen, uh, ja, ik wist dus het thema is groen van toen. En ja, het eerste wat ik gedaan heb is de Stichting Biodiversiteit benaderd van... Gewoon luister, ja. jullie zitten heel dicht tegen het groen aan, ja. willen jullie meewerken? Nou, dat, dat vonden ze hartstikke leuk, is dus oké. Okay. En zij hebben toen de invulling gezocht over bijzondere bomen. En uh, nou, we hebben in Goorlen een uh, bomendeskundige, hand Han van Meegeren. Oh ja, toch niet die, te schil. Uh, ja, nee, hand ha ja, van, van Meegeren, ja. Ja. ja. En die, uh, die heeft dus in het werkgroepje... Die, die expositie heeft uitgewerkt. En de route, want het is ook een route. En die wordt ook gewandeld. Dus in het Open Monumenten weekend hebben we een aantal uh, gidsen van de IVN. En die wandelen die route. Wat is IVN? Dus... Ja, nou, ik ben de afkorting even kwijt. Instituut voor Natuureducatie, zoiets? Nou, natu we... En natuur, denk ik. Laten we het daar maar ophouden. Ja. <laughs> uh, Han van IVN is de man van de Nieuwe Eelseweg, die daar bij, de, bij het uh, Molenpark uh, woont. Ja. Ja, burgemeester Flips is eruit. Ja, straat. Ja. Ja. Uh, is dat ooit eerder uh, in kaart gebracht, uh, de bijzondere bomen? Ja, ja het heeft uh, recent uh, heeft hij een stuk geschreven, in de Schutsboom mm -hmm. van de Heem Dus uh, ja, ja, ja, en ik geloof dat hij ook um, uh, een publicatie heeft uh, aan de publicatie heeft meegewerkt of zelf heeft geschreven over de, en de bomen van Goela daarin heeft uh, beschreven. Ja. Ja. Maar die zijn dus, daar zijn nou dus foto's van gemaakt en die, die kun je daar... Dat is één van de drie tentoonstellingen. Ja. ja, ja. Je gaat daar naar de foto kijken en even nou, ook hebben, nog zelf naar de Nou, zij hebben ook een, een interactief element. Ja. Dus uh, daar zit een quiz in. Zo, je mag de... Wat staat die? De meest zo? bijzondere boom waar jij vindt, mag je op kiezen, mag je op stemmen. Oh, oh zo. Oh ja. Dus... Um, ja, dus dat is, dat is wel leuk. En er zit een quiz in, dus uh, met vragen. Uh, mister Boomverkiezing of zo. Ja, ik, voor mij is het ook een verrassing. Ik er ben heel ook eens wandelingen achter de lei. Daar zijn, staan ook ergens een aantal bijzondere bomen. Oké. Populier okay. en Willekwam. Ja, Misschien ja, ja, ja. was hij toen ook wel een van de gidsen. Ja. ja. Daar heb ik ja. toen wel meegelopen, ja. Ja. O, nou, leuk. Dus, uh, maar ja, behalve, nou ja, de opening wordt echt... Uh, ja, het, de manier om het boekje wat we hebben uitgebracht te presenteren. En de monumentenroutes die we hebben gemaakt. En de bijzondere boomroute. Dus er is heel veel te doen. Ja. We hebben behoorlijk uitgepakt. In, in ja. dat boekje staan daar iets, wordt er iets gezegd van die drie tentoonstellingen? Nee, het boekje is een uh, verzameling van alle monumenten. Oh ja. Dus we hebben alle monumenten door vaklumen laten fotograferen. En uh, hebben daar de teksten bij geschreven. Geprobeerd om. Ja, uh, want de teksten zijn vaak heel uh, ja, architectonisch ingesteld uh, met een hele hoop moeilijke termen. Maar we hebben geprobeerd om dat uh, ja, laagdrempelig en toch uh, plezierig te mm. brengen. En dat er toch ook wat inhoud in staat. En uh, ja, we hebben alle monumenten in kaart gebracht. Ja. En dat is volgens mij wel voor het eerst van Goor en Reel samen. Want het ja. is nou, natuurlijk ook zo'n 97. Ook wel wat, wat uh, gedaan. Je verwijst er zelf naar nou, als je zegt dat ligt waarschijnlijk ergens in een la in het gemeentehuis Ja, dat is die monumentenlijst. Mm -hmm. De kleine monumentenlijst. Dat, dat is even niet de oh, monumenten waar ik het nu over heb. Oh, uh, yeah. yeah. ja. Dat is een, een ander verhaal. Maar er is een uh, lijst van kleine monumenten opgesteld door de kringen een paar jaar terug. En dan moet je denken aan uh, een beeld of een uh, klein kapelletje of, of een graf hè, op, op het kerkhof. En die lijst die ligt nu bij de gemeente ter beoordeling. Maar daar ligt die al een hele en tijd een hele en daar is nog nooit wat mee gedaan. <laughs> en, en, en. Men heeft beloofd dat ze er wat aan dat zouden je doen. Mee gaan doen. Ja. Ja. Ja. En je financiert dat, want als je al die foto's opdracht geeft, ja. ja. en denk ik, dat is natuurlijk niet voor ja. een dubbeltje. Nee, het is, uh, het is een hele creatieve exercitie geweest. Um, nou, we hebben uh, het bruisfonds uh, aangesproken, daar hebben we een bijdrage uit gehad. En... Brunchfonds. Brunchfonds. Bruisfonds? Bruisfonds, ja. dus ja. dat is nou, dat uh, uh, Back to Basics. Uh, dat, dat, uh, dan moet er iets uit het Bruisfonds komen, ja. anders dan kun je het wat schudden. Ja. Maar het Bruisfonds heeft nog altijd nog wel wat. Nou, het Bruisfonds heeft ons inderdaad een uh, bijdrage gegeven. Maar wat is dat Bruisfonds? Ik weet dat, veel is van een, fondsen, dat is een maar... fonds van uh, incidentele subsidies. En die hebben ze, dat fonds hebben ze ingesteld met die notitie Back to Basics. Ha, ha. Oh, uh, die die, die, die notitie van de bruis. cultuur. Uh, Had je er nog ja. nooit van gehoord? Nee. Oh ja. Het bruik... ja, volgens mij heet het in de volksmond misschien. In het nee, bruisfonds. ik geloof dat ze in de raad en op het gemeentehuis ook spreken over bruisfonds. Ja, dat ja. is, nou, het is het niet ook zo wel in... een leuke naam, het bruist in dat ja, ja Ja, dat, het, dat het... Ja, het is echt inderdaad om nieuwe initiatieven mm, te, onder, te ondersteunen. Ja. Nou, en uh, we hebben ook de, hoofdsponsor, de landelijke hoofdsponsor aangesproken, dat is de Rabobank. Maar dat is ook al onze donateur van de stichting, oh. dus nou ja die hebben ook uh, geld gegeven... En, zo, en er zijn een aantal kleinere die, die hebben gesponsord in Natura. Nou, dat is gewoon helemaal geweldig. Want ja, vaak zie je wel van geld is moeilijk. Maar een pak koffie, dat kan wel. Of een zak Thai Ribs, dat kan ook. Of, hè? Ja, en, nou, dat is ook leuk. Uh, en we zaten nog met één post waarvan we dachten van... Nou, hoe krijgen we dat rond? En dat was dus de afdruk van die foto's. En dat heeft Fujifilm gedaan. Oh, ja, ja, ja. Dus ja... ja. Helemaal geweldig. Ja, dus dat wat dat betreft hebben we het rondgekregen. Want dat was een best grote begroting. Ja, dat, ja, en in deze het tijd... In ja. in deze ja, is is tijd. het jullie ook moeilijker nu om, om subsidies te, te vinden? Toch? Ik bedoel, uh, de culturele sector heeft uh, toch wat... Uh... Ja, het is ook moeilijk. Maar ja. ik moet wel zeggen... Uh, zonder de gemeente en de Rabobank hadden we het natuurlijk ook niet gered. Nee. nee. En uh, godzijdank dat dat dat bruis voor ons dus is... En de Rabobank is echt wat dat betreft fantastisch. De Rabobank Tilburg en Omstreken, die, ja, die, die sponsoren zoveel culturele mm. initiatieven in Goorlo. Mm. Dat, uh, ja. Ja, dat is die echt daar mogen we echt ja. heel dank heel ja. dankbaar voor zijn. Maar inderdaad, uh, de begroting uh, had ik niet rondgekregen als we, als we geen uh, sponsoring in natuur hadden gehad. Dan was het gewoon uh, heel moeilijk geweest. Ja. Dus, Maar het is, het is allemaal gelukt. Is en wat geblutte na de opening in de Maria-boodschap? Nou, na de opening dan, um, dan zijn dus uh, op nee, twee... Maar wacht eens even. Oh, dat sorry. gaat veel te snel. Want oh, sorry, sorry, uh, Ik sorry, zo... was aan het inzoomen. De bomen hebben we gehad. Nou krijgen we dus oh, ja, er waren er die, die, die tweede tentoonstelling met, uh, oh, ja. door Goorlen naar Riel. Ja. Zijn dat foto's van Goorlen midden door? Hoe komen jullie aan? Nie... Zijn het nieuwe foto's? Nee, het zijn foto's uit uh, het regionaal archief Tilburg. Dus de, dus de collectie van de gemeente Goorlen ligt daar. En uh, daar heeft het werkgroepje, wat aan die tentoonstelling heeft gewerkt, een selectie uitgemaakt van de belangrijkste straten, uh, zeg maar, uh, na de Tweede Wereldoorlog. Afgewisseld met prembriefkaarten Die zijn natuurlijk wel mm -hmm. ouder en die komen uit de collectie van de heemkundekring. Oh, ja. Dus die combinatie is gemaakt. En dan natuurlijk de nieuwe foto's van Faclume. Dus die drie elementen. Mm -hmm. Maar ja, je moet tellen. Uh, ik denk dat we op een... Uh, ...300 foto's zitten... ...wat daar voor Goorla alleen al hangt. Ja. Dus dat is en dat is oud en nieuw. Dat is oud en en nieuw. naast elkaar gezet. Ja. Ja. ja. Zijn er veel hoor. Ja. ja heel wat inlijstwerk voor die mensen. Ja, is dat zwart-wit en kleur? Is dat ook het onderscheid? Oud en nieuw? Uh, nou ja, die preembriefkaarten... ...die willen nog wel eens uh, ingekleurd zijn. Oh. Hè? Dus ja, of van sepia kleur. Ja. Maar de, de, de... ...foto's van de... Want regionaal archief Tilburg zijn uh, met name zwart-wit. Oh ja. ja. En die werkgroep heeft die foto's allemaal uh, daar uitgezocht. Ja. Dat is een enorm werk. Die natuurlijk. hebben bij Inbruikleen. Ja, die hebben ja. daar, uh, nou, ik denk drie of vier maandagochtenden zitten selecteren. Ja. En uh, nou ja, ook zij, fantastisch hoe zij meewerken. Ik bedoel, uh, ik, ik hoef daar alleen maar de selectielijst te laten zien. En, zij werkte heel graag mee. Ze vonden zo'n ja, een particulier initiatief ondersteunen zij gewoon graag. Ja. Dat nee, is natuurlijk ook, ook leuk. Hè? Want Wat anders ligt? dat ook allemaal maar te leren. Ja. Ja. ja. Dus, uh, en de derde tentoonstelling. En de derde tentoonstelling. Nou, ik moet even zeggen, Riel. Dat is de collectie van Ton van Gol uit uh, Riel. Die heeft echt een eigen collectie gevormd. Nou, die heeft 140 foto's geselecteerd. Dus dat is ook al behoorlijk voor. Uh, nou. Voor Riel. En de derde tentoonstelling is een, um, ja, een, een, ja, je moet je voorstellen, Er zijn een aantal panelen met collages en per paneel wordt er uh, een onderwerp aangesneden zoals bijvoorbeeld rituelen, tradities. Klein religieus erfgoed. Ja, precies. En uh, ik ben heel benieuwd hoe die eruit ziet. Ja, ik want, heb wel uh, een preview gehad, maar uh, ik heb hem zelf ook nog niet echt helemaal gelezen en zo. En Ineke Strooker die zal daar ook een korte uh, missaals, breintjes, dat ja. soort dingen. Het, is niet, het ligt er niet fysiek. Het is echt een collage oh, ja, ja. van gedigitaliseerde beelden oh. met verhaal erbij. En Ineke die zal bij de opening tien minuutjes daar uh, iets over vertellen. Ja. ja, dat is die vrijdagavond. Is, maar, nee, uh, nee. zaterdagochtend. Zaterdag, elf. Zaterdag, zaterdag, oh, ja. als... Nee, vrijdagavond zit jij nog ja, bij het spottheater. Ja, ze doen het. Ze doen het. Ze doen het. Ik doen het. Ze doen het. Ze doen het. het. het. ...de buurtgenoten van de Maria Boodschap. Ja. ...een apart mailtje aan ja. de gestuurd. Oh, die, okay. Ja, ik hoor daar ook bij. Oh, oké. Okay. Nou, dus dan heb je dat was ook helemaal gehad. Leuk. Ja. Ik ja. heb ja. via een van de overburen... ...de uitnodiging gestuurd. Ja, Frans gestuurd. Thijs of, hijs, ja, of ik, ik, ik is. Ja, en heb gevraagd of hij hem wilde verspreiden. Ja, dat ja. wij allemaal. Ja. Nou ja, hoe meer mensen, hoe meer zielen. Ja, dat is wel helemaal leuk. Ik wil die kerk vol hebben natuurlijk. Hè. Ja, <laughs> nou, sta, sta, staat die kerk nu helemaal leeg. Trouwens? Ja. ja, die is echt helemaal. Ja. Dus de, ja. En wie en er nou zit, er nou staan weer iemand in die pastorie of zit er ja. nou weer niemand in die pastorie? Er zit iemand in, maar ik weet niet wie dat is. Nee, er is wel een is heel geheimzinnig. Er, er is ja. beweging in ieder geval. Ja. Els, uh, die tentoonstellingen zijn besproken en dan wilde jij verder met wat gaat er daarna gebeuren. Ja, nou dan zal ik het nog een keer zeggen. Ja. <laughs> Vertel eens nou, mij, uh, wat gaat er daarna gebeuren? Ik heb zelf wat te doen. vertellen. <laughs> <laughs> ja, nou, maar het leuke is dat er, er zijn ook heel veel ideeën gelanceerd. En dat is gewoon leuk. Het begon echt al zo, zo klein en ik wijs het even zo aan. En het is zo groot geworden. Echt uh, mm. Dankzij... Dat zijn gebaren, die kunnen we niet uh, zien. Het eerste gebaar was iets van, van 15 centimeter. En de, de tweede was een meter of zo. Ja, ja, ja. ja, zo klein zo groot. Ja, nee, dat, de werkgroep had gewoon hele leuke ideeën. En nou, die hebben we toch uh, kunnen realiseren. Maar uh, het weekend zelf zijn er dus uh, vier wandelingen: twee op zaterdag, twee op zondag. Om 12 uur en om half drie, onder leiding van Iveengidsen. En het weekend daarop zijn wij dus nog een keer open. Van 12 tot 4. Dat is constant dus de vaste openingstijd. Omdat we vonden, dat we, het jammer, we vonden het jammer om die tentoonstelling maar één weekend te laten staan. Dus we willen de mensen gelegenheid ja. geven om uh, nog een ja. keer te komen. En vorig jaar toen wij een activiteit hadden met ja, Toen merkten wij dat, uh, dat dat heel goed valt. Dat ja, er waren best veel mensen een repetitie, een ja. die een Die kunnen gewoon nog een keer komen. Maar de Als volgende de eerste keer daarna is ook in de Maria Boodschap ja, gewoon het blijft open. daar gewoon staan. Maar dan is er verder geen wandeling. Het is echt, een nee, nee, de echt exposities expositie zijn dan open. De en ik wil nog één ding zeggen. Behalve de Maria Boodschap zijn ook de twee molens open tijdens Open Monumentendag. En de Heemkundenkring. Want het zijn ook monumenten. Ja. Dus we hebben in Goerledam vier monumenten open. Mm -hmm. Het is uh, ja, misschien nog niet heel veel voor de eerste keer weer. Maar we hebben natuurlijk wel een heel groot programma. En een riel is er ook iets open? Nee, een is zijn nee? Uh, niks open. Nee. Dus uh, ik hoop echt dat dit nou een opstart is weer voor. En oh, belang stond die Campische Alarmgeven Boerderij. Uh, maar, maar, de dat, brakel, ja. dat, dat, maar dat is niet. Die is niet opengesteld. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Zijn niet opengesteld. Nee, nee dat, dat zijn particulieren. Dus daar. Ja, ik hoop echt dat we volgende edities wat meer monumenten kunnen openstellen. Mm -hmm. ja. Ja. Wat ik me nou ineens afvraag, ik weet niet waarom ineens binnenviel, die goede Duitser die ergens is neergezet in oh, ja. Doet hij ook nog mee? In de Open Monumentendag? Nou, het is geen monument. Nou ja, een beeldje. Maar ah, je kunt er ja, langs maar lopen. Niet, niet monument in de zin van de Open Monumentendag. Nee. <laughs> hij is me... niet beschermd. <laughs> We zouden hem kunnen opvoeren op die lijst van kleine monumenten. Ja, ja. eventueel, maar ik vroeg ik me ineens af. Ik nou ja, ja, het is in ieder geval een monumentale discussie geweest. Nou, ja, dat mag je wel zeggen. Ja, ja, maar uh, of het een monument is, dat. dat nee, eh, nee, maar het is nee, wel nee. iets leuks. Of iets. Ja, maar ja, het het heeft, leuk is ook geen goed woord. Maar het is meer. Nee, ja, nee, het nee, zou niet nee. meer iets zijn voor de Maar wat je zei, Ruul is niks. Ik denk, jawel, de Goede Duitsers. Ja, dat nee, kan ik niet maar in zijn een hele hoop mooie monumenten. waarom doen die niet mooie? Boerderijen. Nou, laten we zeggen, wij hebben niet. Wij hebben ook niet uitgenodigd tot openstelling. Oh, okay. Wij hebben bewust ingestoken om eerst het evenement goed onder de aandacht te brengen. En we hopen nu, want we hebben alle eigenaren wel uitgenodigd, omdat ze in het boekje staan. Hè? Dus ja. al die monumenten die, die staan in het boekje. Dus hun huis hè, ja. staat erin. Ja. En ik hoop dat er veel komen, veel enthousiast raken en nu zeggen van goh, vind ik eigenlijk wel leuk. Ik zet volgend jaar de deur open. Nou. <kwijnt> mm -hmm. Prima. Ja, Op een ja lage dat boekje. Wat kost het? Wat... Uh... Nou, de, de, de, ik ben nog, uh, we zijn nog aan het nadenken over de verkoopprijs. Maar het ligt eerst tussen de 5 en de 10 euro. En, uh, want op dit moment wordt het gedrukt. Dus we zijn er nog volop mee bezig. En de routes die worden naar mijn mening 1,5 euro. Dat zijn die routes van de Stichting Toerisme en Recreatie. Die hebben volgens mij één vaste prijs. Oh. En die zijn ook in de kerk te koop. Mm -hmm. Dus dat is allemaal daar uh, te krijgen. Dus als je zo'n route koopt en je wilt wat meer verdieping... dan kun je het boekje... Aanschaffen ja. en dan... Uh... Overigens heb ik uh, afgelopen zondag uh, zo'n uh, zo route gelopen. Uh, volkomen nieuw ook. Uh, waar, waar, waar ik nog nooit geweest was. Als je daar uh, bij... Uh, even kijken. Uh, dat bruggetje Watermolenstraat... Uh, dan, dan ga je er overheen. En dan, dan ga je dus over de lei heen. En dan kun je onder... Ja, dat is nog maar zo. Onder de prikkeldraad door kun je langs die meanderende lijn ja, heb lopen. Ja, daar heb, heb je een keer Heb je dat ook gedaan? Het hey, is goed luister. dat het gras gemaaid was. Want anders had je door zo'n hoog gas ja. moeten banjeren. Maar, nou maar als, het als toch... je goed had gekeken... Heel een klein stukje daarnaast. daar ligt een heel klein houten plankje of zoiets waar je door komt. ja. Ja, daar hebben Leo en ik toch... Oh, daar ja. kom je uit in uh, de eerste score uh, daar bij Brehees... Die, die campingboerderij, daar ga je overheen... En dan, ja, uh, leuk, ja, ja, ja. Uh, Dat heet het uh, uh, uh, Goals Rondje of zoiets. we ja. hebben ze ook in... Uh, oh Ik heb het ook gedaan, oh. hebben wij het in uh, Geelzen. Dat is leuk, hoor. Ja. Okay. Dus jij hebt het ook gedaan? Ja, ik heb ja, het ook gedaan. Ja, wij hebben daar toen ook nog onderweg even iets gedronken. Dat kon ook nog, hè? Bij die, uh, ik had het uh, puur gedaan op, op uh, het verhaal van iemand... En, uh, maar ik, ik vertel nu zo dus en zo, maar ik had het andersom gedaan want we zagen daar geen, geen toegang en, en uh, ja, dan dachten we dat kan niet, dus over overbrehe is gelopen en dan daar op die campingboerderij vertelde die vrouw hoe dat verder allemaal moest en, uh, ja, ja, dat, uh, ja, ja, ja. ik vond het ook een hele leuke wandeling ja. dus, ja. maar die staat niet in de wandeltocht, denk ik, rondje gol nee, het is echt een tocht langs uh, monumenten ja. dus die goorlaar uh, kun je wandelen en dan ga je fietsen, want dan liggen ze wat, uh, ja, wat verder uit elkaar, uit elkaar. Nou, nou dat is toch heel wat hè? Heel dus, wat uh, ja. Dus jullie hebben veel werk verricht En veel goed werk verricht Ja, we hebben sinds begin van dit jaar Elke maand vergaderd En uh, nou ja, het vorderde gestaag En een grote groep mensen Stonden allemaal op de foto Nou ja, er ontbraken er nog een paar Maar uh, ja, wij zaten met een grote groep om tafel Iedere keer Ja. ja. Leuk hoor nou, Nee, het was heel leuk om te doen Ja gefeliciteerd alvast. Ja, dank u wel. <laughs> Want ook dankjewel. al mag het de eerste aanblik... nee, de hoeveelheid mensen zaterdagmorgen tegenvallen... daarom alvast gefeliciteerd. Ik hoop het niet. Ik hoop dat er heel veel mensen komen. Ja, dat hoop ik ook. Even ja. zo'n goed propaganda. Nou, in, in ieder geval wethouder Verhoeven... die neemt de een waar... Uh, en die zal uh, alle ex eerste exemplaren in ontvangst nemen. Dus daar ben ik ook al heel blij mee. En dat uh, iemand ja, van de gemeente uh, komt. En chef Verhoeven kan ook leuk iets zeggen. Daarom, die praat daarom... Dus nou, die vond het hartstikke leuk. Die heeft ook een voorwoord geschreven in het boekje. Dus, nou, nou. dus dat zal wel een succes Ik kan worden. Kan niet kapot. Gaan ja. niet kapot. Een Goed. Doen? Ja, we gaan een oh, muziekje doen. Wouter we... uh, Hamel, Breeze.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 Ja, dit is Goldse Kringen. We luisterden naar Wouter Hamel. Uh, we gaan verder met uh, Erik van Hest, zoals ik al aankondigde. De man van uh, het Brabants Dagblad, uh, de man die het imago van Goorlen in Weidekring bepaalt. Nou, met hem gaan we kennismaken. En als we van Hest horen, dan denken we altijd, dat is een Goolenaar. Maar dat is niet zo. Nee, nee. viel mij ook op hoor, toen ik uh, me echt in Goorle ging verdiepen, dat ik allemaal van Hesten tegenkwam. Ja. Maar ik ben nog geen familie tegengekomen. Nee, ook nee, geen nee. familie? Nee nee nee, nee, nee, nee. Maar heel mijn, mijn uh, roots liggen echt in Tilburg, uh, wat dat betreft. En voor zover ik weet heb ik ook geen neven of ooms, nee, nee, geen Goorles connectie. Voor zover je weet, want heb je de stamboom nagegaan? Nee, nee dat is misschien oh, ja, maar, nee, wel waar. Ja. 1800 ja. komen jullie misschien wel van dezelfde. Van <laughs> je weet het maar is niet. is iets om, om te uit te zoeken. Maar ge geboren en getogen. Ja. Kun je iets vertellen over jouw achtergrond, hoe je tot dusver getogen bent? En hoe je op deze plek direct bent gekomen bij Brabants Dagblad? Nou, dat is een. Uh, ja, hoe ver terug wil je oh. dat gaan? Hoe ah. ver je wilt, ver je wilt. Ja, uh, <laughs> <laughs> maar dat hoeft niet hoor. Nee, nee ik ben, uh, ben uh, opgegroeid in Tilburg, dus was ik al zei, mm. Tilburg Noord om precies te zijn. Uh, daar heb ik altijd gewoond en uh, daar ben ik ook naar de uh, school van journalistiek gegaan. En uh, in 2004 was dat. Uh, toen heb ik uh, stage gelopen uh, bij het Brabants Dagblad in uh, Waalwijk op de redactie. En daar ben ik uh, eigenlijk blijven hangen. Uh, eerst uh, als sport, uh, amateur voetbal, uh, weekendklusjes, dat soort dingen. En uh, vervolgens uh, kon ik daar uh, fulltime gaan aan de slag in, uh, in Waalwijk. En daar heb ik van 2007 tot nu eigenlijk uh, gezeten. Oh. Ja, daar heb ik de gemeente, ja, het land van Heus en Altenheid, dat heb ik daar uh, gevolgd. Mm -hmm. Dus uh, de gemeente Werkendam, Aalburg, uh, Woutergen. En dat was uh, heel erg uh, leuk, fascinerend ook, omdat het een volstrekt ander gebied is uh, ja, uh, zeker. dan hier. Dus, ja. uh, uh, maar toen kwam er hier een plekje vrij en ik dacht, nou, op mijn eigen stadje, uh, tenminste, uh, op de redactie in mijn eigen stadje, uh, lekker dicht bij huis. Uh, toch maar gesolliciteerd. En, en vanuit uh, ja. Waalwijk, deed je daar alles? Of was er, zaten er ook nog specialisaties? Uh, nee, alles, alles. Alles, ja. Van politiek tot aan uh, ja, nou alles wat er in de gemeente gebeurt. Mm -hmm. dus, uh, ja. En dat is hier, gaat hier ook? Uh, dat gaat hier hetzelfde eigenlijk. Ja. Ja, hetzelfde, ja. Ja. Ja. ja. En levert gewoon een dagtaak op? Ja, dat... Uh... Nou, het is nu nog, ja, ik ben begonnen in de zomer. Hè? Ja, mm -hmm. En dan, dan is het, is het heel rustig. Ja, dus het mag voor mij wel inmiddels ondertussen een beetje op gang komen. Maar uh, ja, ik, uh, ik kan me voorstellen dat uh, Goorlen uh, toch wat meer oplevert uh, uh, dan Aalburg of Woudegem. Want dat is natuurlijk gewoon een ja. lands, landstreken. Dat daar, is ongetwijfeld. Ja, dat is echt wel uh, zoeken tussen de, de dorpskerntjes, de kleine kernen uh, naar nieuws. Ik, denk, ik verwacht dat het hier toch wat uh, makkelijker zal zijn om... Uh, ja. Ja, dat aan is nu te ik komen. ook wel. Ja, Ik denk dat het hier uh, wat uh, meer op straat ligt. Ja, ik wou net zeggen, het, echt het echt. ligt hier wat ja. oprapen. Ja. Volgens mij, er ja. gebeurt hier altijd zoveel. Ja, ja. ja. ja. Nou, dat, dat heb ik ook gehoord van uh, mijn voorgang, ja. uh, Bas. Bas Vermeer ja. heeft jou bijgepraat. Die heeft hij uh, hier nog in moeten werken, op een of andere manier? Nou, we hebben samen even Rondje geholpen en uh, Riel gedaan. Hij uh, heeft mij alle plekjes laten zien en uh, verteld wat er zoal speelt... en waar ik nog achteraan moet gaan en, uh, ja, dat heeft hij goed gedaan. Een leuke overdracht heeft hij gemaakt. Ik, mooi, heb, een ja. mooi, ik heb een mooi lijstje op mijn bureau liggen... met uh, dingen die ik nog moet uitzoeken. Die ik, mensen die ik nog moet bellen. En, uh, Zijn jullie ja, ook, bellen we ook, net van, ook... kennis gaan maken bijvoorbeeld... met, zeg maar, met de wethouder ja. of de burgemeester. Ja, absoluut. Ja, ja, ik heb toch wel een beetje de... De sleutelfiguren, als ik zo mag zeggen. Ja, ja, ja. Ik, uh, wel, Dat zo is veel, natuurlijk wel heel belangrijk. Zoveel mogelijk opgezocht, ja. ja. ja, ja, ja. Ik, heb, uh, ik heb natuurlijk ook uh, correspondenten uh, uh, waar ik mee samenwerk. Uh, Henk van Raak. Henk van Raak en Piet Mallens in uh, Riel. Wie? Die, uh, Piet Mallens. Piet Mallens. Piet Mallens. Die, uh, dus daar heb ik ook wel veel aan natuurlijk, want die helpen me ook wel een beetje op gang. Uh, maar ik heb bijvoorbeeld in, in Riel heb ik met uh, Jozef van den het even oh, ja. koffie gedronken. Ja, ja, ja. Dat soort uh, mensen, ja. ja. En dan, een uh, gesprekje van een half uur, daar word je heel veel wijzer van, uh, kan ik wel uh, vertellen. Ja, inderdaad. dat geloof ik. Ja. Dus dat is nuttig. Zeker en, als maar je ook... weet wat je moet vragen. Hè? Ja, inderdaad. <laughs> Hoe je moet vragen. Ja, ja, ja. Maar ik hoop nog veel meer mensen te spreken de komende tijd. Dus, uh, ja. Ja. ja, nou komt het politieke leven weer op gang, natuurlijk. Ja, inderdaad. Dat. Uh, daar zie ik wel een beetje naar uit, want uh, dat is toch meestal wel de basis van uh, waar ik mijn nieuws uit haal. Gaan dus, uh, ze dan de woensdag doen uh, Proactief golen iets, hè? Uh, oh, die, uh, dat, die debatavond of ja? zo? Ja, inderdaad. De debatavond? Ja, ja. die doet iets binnenkort. Mogelijk. Die ja. gaat ja. ook iets doen. Themaavond, het belang van recreatie en toerisme. Gaan ze doen... Op een avond dat wij hier uitzenden, maandagavond. Maandag 24 september. Um, maar zo'n avond ga je, daar ga je naartoe? Zoveel mogelijk. De gemeenteraden wel in ieder geval. En uh, ja, dit soort avonden probeer ik uh, mee te pikken. Als ik dat, uh, ja, voor zover dat uitkomt wel, ja. Ja. ja. ja. Um, wat zijn hier, uh, zijn er nog hete hangijzers? Uh, hete hangijzers. Nou, uh, ik, ho ik hoop dat jullie dat mij konden vertellen. <lacht> eigenlijk uh, heeft Bas. Als paardje uh, staat. Uh, <lacht> nou. <lacht> of Ja, is ja, ja, natuurlijk. Kloosterplein of zo? We zijn er nou aan bezig. We zijn er al aan bezig. Ja, ja. Zijn we mee bezig nou. Ja, ja. Nee, Bas heeft, heeft me vooral gewezen op. Uh, uh, de vele uh, bouwprojecten die nog... Ja, de, uh, de woningbouwlocaties Ja, die, van, die al uh, gebouwd zijn ja. of die nog gebouwd worden. Uh, en ja, dat is wel iets waar ik uh, nu ook wel een beetje mee uh, in aan het verdiepen ben. Ja, dus... Uh, maar uh, ja, het valt me op. Ja, het, de politiek is hier uh, vrij... Uh, de, de, de politiek is dus het allemaal rustig, hè? Dat zijn nooit echt uh, grote aanvaringen. Toch? Nee, hier is nooit wat in de politiek. in het verleden? Ja, in het verleden? Nee, ja, was het maar op dit moment. De... Toch? Oh, ja. Of zie ik dat helemaal verkeerd? Want dan hoor ik het graag natuurlijk, hè? Nee, nee, ik geloof dat je dat goed ziet. Het is ja. heel rustig op dit moment. Ja, want ja. Waar ik, vergeleken met waar ik uh, voorheen zat, daar knetterde het uh, af en toe. Uh, ja, dat was echt elke gemeenteraad weer vuurwerk. Dus, uh, ja, maar het heeft hier ook flink geknetterd en ik denk dat, dat het misschien een beetje overreageren is dat, dat de huidige raad denkt, dat moeten we toch niet hebben. Ja. Laten, we, laten we ons nog maar eens een tijdje wat, wat koester houden, wat, wat, wat, ja, wat, wat welwillender uh, tegen elkaar wat uh, ja, ja. opstellen. En, en, uh, het is inderdaad veel rustiger. Ja. Ja. Ja. Ja. Ga jij nou ook wat doen als naar 12 uh... September, de uitslagen binnenkomen van de landelijke verkiezingen. Ja. Maar dat komt hier in Goorland natuurlijk ook allemaal aan de orde. Ja, wie dat. heeft dit ja. gestemd en ja. hoeveel, niet wie, maar ja. ga je daar ook in duiken? Ja, dat, dat volgen wij op de voet natuurlijk. Wij, uh, ja, dat zijn altijd leuke avondjes op de redactie, want dan uh, zit iedereen natuurlijk tot uh, la, ja, diep in de nacht uh, alle cijfers uh, bijeen te schrapen en dan uh, ja, dat, dat volgen wij wel op de voet. Ja. Ja. En ga je dan ook naar partijbonzen in Gorla van CDA en de partij, partij van de Arbeid en nou actief ja. en weet ik wat te ja, vragen. Wat een... vinden jullie hiervan? Ja, Want ja. het verleden jaar hadden hier best veel mensen PVV gestemd. In. Oh ja, was de tweede partij in Gorla. Ja, ja. eens kijken. Ja. Dus dat is wel helemaal leuk om daar eens in te duiken. Hopen dat het dit jaar niet zo is. Daarom maar. heb ik enige tijd geleefd in de verwachting dat het nou zelfs de grootste partij zou worden. Maar het ziet er toch weer niet naar uit. Hè? Als je de voorspellingen mag geloven, dan, dan, uh, nee, dan haalt oom Emile het uh, niet, wat dat betreft. Ook hm. Emile niet? Nee, nee, nee. Maar de PVV ook niet? Dat oh, nee. Ook nee, op, je oh, bent oh, in met de, de uh, SP. Ja. De PVV had hier behoorlijk veel stemmen. Nee, goed. nee, nee. De SP. Oh. Ja, PVV ook, maar ja. de SP was hier op een gegeven moment... Ja, die was logisch, groot, groot, maar ik was even oh, geïnteresseerd nee. in de PVV. Oh, nee. nee. Dus waar ga je dan... Uh... Ja, ongetwijfeld dan... Uh, ja, nou ja, het is natuurlijk een, uh, een landelijk uh, iets, maar... Ja, ja, maar... Ja, het het maar dat, dan... ja dat, dat vind ik wel interessant om uh, te weten hoe de oh, partijen... De landelijke uitslagen hebben een enorme weerslag op de... Op de plaatselijke. plaatselijke. Ja. Heel veel. Ja, ja, dat klopt, ja. Het loopt bijna parallel zal ja. ik maar zeggen. Terwijl er hier met of moet hier nou net met een of andere partij iets heel geks gebeuren. Ja. Maar als dat niet is. Nee, dat dan klopt. In bijvoorbeeld om, dat niet in, in in uh, Aalburg, waar ik voorheen zat, ja. uh, had de, zat een PVDA wethouder en die had het uh, prima gedaan op zich. Maar omdat landelijk de PVDA zo slecht ging, uh, was ze nergens. Was er nergens. Nee, ja, nee, dus ja. dat, dat merk je toch? Ja, ja dat, dat speelt wel zeker. Uh, ja, wel dat speelt mee. echt ja. een grote rol. Hè? Ja. ja. Terwijl iedereen altijd zo zit te hamer op. Nee, dit is plaatselijke politiek en dat is anders dan de landelijke politiek. Maar in de bewegingen merk je dat eigenlijk ja, nauwelijks. Hè. Voor die landelijke partijen is dat natuurlijk heel, heel jammerlijk. Maar de plaatselijke partijen die die spelen toch wel garen bij. Hè? Als je nou zo'n Golen hebt, ja, als je, ja die, die landelijk, je weet helemaal niet wat ze landelijk. Als je afdelingen hebt van de landelijke partij wel, maar als je, maar als je een die niet hebt. Als je die niet dan ja. is het misschien wel heel moeilijk. Denk je? Nou, dat zou dan mis wel kunnen. Maar nee, ja, ik, nee, maar ik, ik, ik voel ik wel de Goorlens politiek. Goorlen. Goorlen. Dus grootste partij in de gemeenteraad. Grootst, grootste partij, Regel mm -hmm. Ja, dat is in Goolen. Ja. ja, die zullen niet veel last hebben van, van landelijke fluctuaties, denk ik dan. Nee. Nou, maar ik had bijvoorbeeld nee. verwacht, de vorige gemeenteraadsverkiezingen, dat het CDA, die toch behoorlijk gedaald zijn, maar die, die waren volgens mij gelijk hier in Goolen. Ja, dat viel me mee. En dat mee. Viel, me, ja. da, da, da viel mij op. Dat ik dacht van, hey, het CDA blijft hier toch recht rijden. Ja, ja. Terwijl landelijk hebben ze het heel moeilijk. Ja. ja Maar dat lijkt me wel leuk voor jou. Om daar overal eens in te glasduinen. Want dan denk ja, ik dat ja. je zo al graven bij al die clubjes van partijen. Dat je dan best heel veel aan de weet komt. Ja, dat is... Uh, <laughs> dat, dat denk ik Dat, dat mag ja, ik ook. Ja. Ja. Ja, ja, absoluut. Ja, ja dat ja. denk ik wel. Dan heeft iedereen toch wel weer wat te... Natuurlijk. Ja. Ja, ja, over ja. de sportvelden of over het uh, hoekje ja. van Haastigstraat. Wanneer is dat? Haastigstraat, Kalverstraat, um, Kalverstraat, ja. het Hilbrugse Beg. Ja. Dat uh, zal Bas ook wel hebben. Ja. ja, dat is. Nu ga ik je een mooi natuurpark laten zien. Ja. Natuurpark, zei hij. Ja. En toen reden we daar natuurlijk. Jij ja. Ja, dus ja. Ja. Ja, vond het niet erg mooi. Nou, ja, er dus staan nu mee. wel wat mooie planten, maar uh, het, het is niet meer. Nou, een vriendin plaats, van mij die heeft Biodiversiteit ook zo'n ja, zo biodivers. Uh, ja bloemenpakket in haar tuin uitgestrooid... op een grote hoek. Nou, dat ziet er echt... geweldig uit. Ja. En hier is het allemaal... Ja, ja, ja ze dood als een op, pier. Uh, waar ja. Hij was op -journaal een, een uh, onderwerp over urban gardening. Uh, urban gardening? Ja. Je? gardening. Ja. Ja. Ja. Heb je het gezien? Of nee, niet? ik heb het niet gezien. Nou ja, dat is heel erg in opkomst, omdat... Uh, ja. heel veel bouwlocaties gewoon... Uh, ja, jarenlang stil liggen... En dan gaan mensen gewoon hun uh, een moestuintje een per uh, boonkant... Aardig Dat is misschien ook wel leuk voor die plek ja. om uh, een urban garden te beginnen. Ja, daar, daar ik ook, heb ik ook een heel uh, stuk over gelezen, ja. <laughs> ja. ja. ja. Mensen Bowen. die in Amsterdam hun eigen tomaatjes kweken ja, en zo. Ja, ja, <laughs> ja hartstikke leuk. Ja. ja, maar zo heel biodivers is het niet, hè. Er is daar niet zo gelukt op die hoek. Nee. Ja. nee als ik dat ja. zie bij een dingen van mij, die, die is zo schattig, ziet dat eruit, hè. En dat is ook echt een groot stuk. Maar hier, ja, er staat bijna geen echte bloeiende bloem tussen. Geen korenbloempje Weinig. of dit Weinig. of dat. Ja. Nee, niet te zien. Dus ga daar maar eens even goed over schrijven. Ja. Zeggen, wanneer komt de korenbloem op volgend jaar? Ja, ja. Er staat wel een bijenhotel, toch? Een bijenhotel? Ja. ja onder ja, een zo... grote plakkaat zit een, uh, oh. een bijenhotel. Oké, okay, nou, de zo, de zo goed heb ik hem die nog, die nog niet uh, ja. gekeken. de dat gaat door boord zijn, maar... zo. Ja, het stond in de, in de Goors Belang tijd terug. Dus, ja. Uh... Ja, en over het, het centrum, van. ga je daar nog verder je neus in steken? Ik steek die... overal mijn neus in, uh, als het goed het is. Toch he? ja. Best komen... ja, er zijn nou toch best heel wat winkels heen gekomen, hè. En je ziet het niet zo erg, omdat andere winkels die etalages opvullen. Ja. Mm -hmm. Dus je moet echt goed kijken. Hey, ik ja. is Ja, maar ook dat is niet iets wat alleen in gehoorlijk is op dit moment natuurlijk. Nee, nee, nee overal, maar jij ja, ja, ja. Ja. zit hier om... Uh, ja, nee, dat is absoluut waar. <laughs> maar ja, we kunnen allemaal wel uh, het invullen hoe dat komt natuurlijk. Dat die winkels allemaal leeg staan ja. op dit moment. Ja. Maar ik hou het wel in de gaten natuurlijk. We ja. hebben hier ook een profeet in Golen, die heeft het al uh, jaren geleden voorspeld. Ben je ook al bij Mario de ja, Kort dat langs geweest? Mario de Kort, ja? nee. schuif ik gelijk even op? Uh, ja, ja, moet ja ook, dat he? moet je zeker ja. doen, kan je lachen. Wie die, is dat? Die vrouw schrijft vrouw? ook heel veel ingezonde ja, brieven ja. Okay. in Brabants Dagblad. Ah, okay. Golensbelang. Ja. <clears throat> maar ja. dat is een, uh, ja, hij heeft ook uh, vastgoed uh, en, en is ondernemer en uh, rustig geloof ik nou maar die die heeft heel veel geschreven tegen tegen ja, ja te ja. veel winkels, te veel bouwen, ja. te veel dit, te veel dat. De Woonstichting gefulmineerd tegen de Woonstichting. Er is een debat geweest tussen Mario ja. en de directeur van de. de toenmalige directeur de oh, okay. poster, van de Woningsstichting. Als ja. knetterig gesproken. Ja, ja, ja daar ja. heeft ja. hij toch geknetterd. Toch, ja. Ja. ja, daar knetterde ja, behoorlijk. Ja. Ja. Dat hoor ik graag. <laughs> maar het is voor <laughs> Die, ons toch leuker, hè? Niet trouwens, lang. na het vertrek van, uh, van de Koster is dat, uh, dat uh, behoorlijk fout gegaan daar in het bestuur van, uh, ja. van de Woonstichting. Ja, het is nu niet. Hier in Polen was het eigenlijk vrij rustig toch. De locatie Goorle... Daar, daar, daar kwam eigenlijk geen... geen uh, narigheid vandaan, maar in uh, de Dongen... en in Oosterwijk. En in, uh, ja, ja, ze hebben hier natuurlijk wel... de domme fout gemaakt om twee directeuren... te benoemen mm -hmm. Eén die nieuw komt... en één die er al twintig jaar zit. ja Dat wordt natuurlijk nooit... wat leuks. Tenzij... Uh, al van tevoren weet dat er... twee maatjes zijn of zo. Maar de een wil door... Op het oude pad en de andere wil iets nieuws. Ja. Ja. En, de, en eigenlijk zei die toen hier in de uitzending ook. Hè? Ja, de man die nu is geworden, dat was eigenlijk helemaal niet zo de favoriet, maar die nieuwste kwam, die mevrouw, die is, die is op, ja, eruit gestuurd. ...wachtgeld geld, natuurlijk allemaal. Dus ja, ja een... ik ben ander, heel benieuwd hoe dat afkomt. Het is een andere functie, volgens mij. Ja, een andere functie andere binnen functie bedrijf. Ja. Zij? Ja, dacht ik nee, wel. Hij? Hij? Oh, en ja. Ja. zij niet. Ja. Zij, ja. Is, ja. Zij, zij is gemocht. Zij is met een... Ja. Hij zit ook in de Raad van Toezicht, nou? Of in de. Zoiets, maar dat was ja. nee, hij was heeft niet een euh... adviserende rol Precies, voor de Raad van Toezicht. is weg, maar zij is weg. Ja, klopt. langs was rustig, volgens mij. Ja, nu is het uh, de storm. Het was geen grote Nee. Maar ja, we zijn natuurlijk wel benieuwd hoe het verder gaat met Ja, nou, ik heb die huidige, die interim bestuurslid is dat eigenlijk. Die heb gesproken. En ik heb de indruk dat het nu inderdaad wel, wat ik al zei, dat de storm is gaan liggen. En dat ze nu. ...de boel aan het uh, reorganiseren zijn. Dus, mm -hmm. uh, ja. Ja. En wat en is jouw hartstocht de... om... ...waarom ging je eigenlijk journalistiek studeren? Nou, dat is een goede vraag. <laughs> uh, mijn vader was journalist. En uh, daarom heb ik bewust heel lang geprobeerd... ...om iets anders te gaan doen natuurlijk. <laughs> maar uh, ja, toen, uh, toen ik een jaar of uh, 25 was... toen. Uh, en dan kruipt het bloed blijkbaar toch waar het niet gaan kan. En ik, het toch, ja, ik, ik, lees, ik las zelf heel veel kranten en ik voelde mm. al het nieuws verslaafd aan teletext. En uh, ja, toch maar eens die opleiding gaan doen. En, uh, maar het is dus ja. min of meer onbewust gegaan. Je Eigenlijk zit wel. In ja. de ja. en, en dan is er verder niks aan te doen. En ben je op nou, je 25ste ja. nog naar de school van journalisten gaan? Ja ja, ja, ja, ja. Klopt, ja. Helaas. Nou, nou ja. dat vind ik wel moedig. Ja. Toch? Ja. Nou ja, toen wist ik eigenlijk pas echt wat ik wilde gaan doen. Dus uh, ja. ja, lang gewacht. En uh, wat, wat ben je voor een, voor, voor, voor, voor een type journalist? Wil je niet graag wat aandikken en, en uh, nee, sensatie nee, nee, graag en zo? Nee, nee daar heb uh, ik niet strekken Lezers aan. trekken en, en, en nee. oplagers vergroten? Nee, nee? Ik, ik, ik kan me echt kapot ergeren aan <laughs> sommige uh, artikelen in uh, sommige landelijke kranten. Ja, maar ik even zeggen, Nee, daar kan ik heel slecht tegen. Ik, uh, ik, ik vind het ook altijd heel lastig om... Uh, ja, soms uh, is er wel eens een, uh, een drama ergens. Uh, iets familiedrama. En dat vind ik ook altijd heel moeilijk om daar dan uh, iets uh, mm. over te schrijven. Of contact op te nemen met, die, met, die, met zulke mensen. Ja. Dat vind ik, vind ik moeilijk. Ja, dat doe, ja. doe ik niet graag. Sensatie, maar, niet nee, zo jouw, nee, uh, jouw ding. Niet. Nee, helemaal niet. En nee. opkloppen dus ook niet? Nee. En, en, uh, nee. nee. Ik probeer, ik probeer het niet te doen in ieder geval, maar... Ja. En toch uh, handhaaf je baasje. Sorry? En toch handhaaft uh, jouw baasje. Ja, jou. ja, ja, nou wij proberen natuurlijk gewoon een uh, serieuze krant te zijn, dus, uh, mm -hmm. ja, ja. Wordt er uh, wel eens gediscussieerd over uh, de ethische dingen van, van de journalistiek, uh, de, de ja, ethische kanten? Wordt er, dagelijks, dat, uh, dagelijks, ja, dagelijks. Ja. Dagelijks, zelfs. Nou ja, dagelijks wel, Ja. ja dat je jou bij... vraagt, kan dit? Als je een bepaald concreet een artikel daar hebt liggen en, en uh, dat dat besproken wordt. Ja, nou ja, daar, toch zeker een, een aantal keer per week dat we de krant doornemen en uh, dat we zeggen van, nou, uh, hadden we dit zo moeten doen? Of uh, hadden we het anders moeten doen? Of hadden we het misschien helemaal niet mee moeten nemen? Ja, daar praten wij regelmatig over. Mm -hmm. Ja, absoluut. Ja. Zijn dat goede discussies? Vind ik wel, ja. ja. En belangrijke discussies natuurlijk. Want, ja, uh, dat... dat is wel ja. belangrijk. Je houdt elkaar scherp van ja. hè? Ja, ja. ja ik, zit, ik zit even net een voorbeeld te bedenken. Laatst kwam er ook weer zoiets ja. voorbij. Even denken hoor. Dan nou, schiet het even niet te binnen. Um, nou ja, ik, ik kom er even niet op. Maar we, we hebben het daar echt regelmatig over. Ja, het uh, is niet ondergebracht in een soort uh, rubriek. Je kunt uh, daar niet iets van terugvinden in het Brabants Dagblad zelf. Bijvoorbeeld zoals het in het NRC Handelsblad gebeurt. Daar uh, is... Uh, wie doet dat? Wie doet Omwits. dat? Ja, de ombudsman die, die bekijkt dan bijvoorbeeld... Was die kop nou uh, direct nadat die cijfers van het Centraal Planbureau bekend werden? Uh, die heeft daarover geschreven. Nou, er waren, waren drie uurtjes de tijd om dat dikke pak papier te lezen... te analyseren en erover te schrijven. Nou, kun je je voorstellen, onvoorstelbaar weinig tijd. En de grote kop was Partij van de Arbeid. Slecht nieuws voor de Partij van de Arbeid. Ja. Zo'n grote kop in het NRC Handelsblad terwijl ja, dat, dat eigenlijk niet zo gedekt werd door, door, het, door het verhaal zelf nee. en daar komt dan zo'n zo zo ombudsman op terug, die, die schrijft erover, die reflecteert erover en die zegt was toch eigenlijk niet goed wat we daar deden um, en dan kun je het een beetje volgen die discussie in, in, in de krant ja. Ja, dus nou ja, onze hoofdredactie schrijft wel uh, één keer per week natuurlijk een, een column waarin wij uh, uitleggen waarom wij bepaalde keuzes uh, maken oh, ja, dus ja. dat is wel, uh, heel wel. dat ja. gebeurt op die manier ja Goed, wij uh, hebben nog een minuutje om netjes uh, af te kondigen En om de log aan te komen. En om de log te vertellen dat op 9 september, zondag aanstaande 9 september, bestaat de log 40 jaar. Dan uh, wordt daar uh, uitvoerig aandacht aan besteed met live uitzendingen van 13 uur tot 17 uur, 1 uur tot 5 uur. Uh, dat uh, vindt plaats tussen Hemelwenk en Oranjehof. ...in de buurt het van uh, het First, in die buurt daar. Zodat we de coördinaten hebben nou op het Oranjeplein. Kom daar naartoe, daar uh, wordt van alles gedaan. Je komt misschien zelf ook nog in de uitzending als je geluk hebt. Uh, nostalgisch, hedendaags, actueel. Ja, maar er komen ook veel stukken uit oude programma's. Uit he? oude programma's. Dus aanstaande zondag, der 9 september, dan is het te doen. 40 jaar lokale Omroep Golen. Nou, wij danken Erik... Van Hest en Virginie Mes voor hun bezoek, voor hun bijdrage hier aan ons eerste programma De Nieuwe Seizoen. Dit was Scholse Kringen, bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.